Dit is les 13 van uw cursus geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met enkele honderdtallen. Zegt u ze na. Doscientos Doscientos Trescientos Trescientos Quatrocientos Cuatrocientos, quinientos, quinientos, seiscientos, seiscientos, setecientos, setecientos, ochocientos. OCHOCIENTOS NOVECIENTOS NOVECIENTOS We gaan dit even oefenen. Zegt u de getallen direct in het Spaans en controleer steeds uw antwoord en uw uitspraak. NOVECIENTOS TRESCIENTOS 700 400 500 800 200 600 Deze nieuwe getallen Gaan we toepassen met de getallen die we al geleerd hebben. Zegt u de voorbeeldzinnen na: 253 bolígrafos. 253 bolígrafos. 253 balpennen. 427 pasaportes. 427 pasaportes. 427 paspoorten 642 coches. 642 coches. 642 auto's. 864 bolsos. 864 bolsos. 864 tassen. Dit is inderdaad niet zo moeilijk. Zegt u nu ook de volgende voorbeeldzinnen na en let daarbij op de verandering die de honderdtallen ondergaan. 359 almohadas. 359 almohadas. 359 kussens. 515 cartas. 515 cartas. 515 brieven. 747 cerillas. 747 cerillas, 747 lucifers, 934 manzanas. 934 manzanas, 934 manzanas, 934 appels. Is het u opgevallen? Dat de honderdtallen in het Spaans, behalve de mannelijke, ook de vrouwelijke vorm kennen. Alleen ciento blijft onveranderd. Ciento noventa cuchillos. Ciento noventa cuchillos. 190 messen. Ciento noventa mesas. 190 mesas. 190 tafels. We leren er nu een paar nieuwe aanwijzende voornaamwoorden bij. De Nederlandse woorden die en dat worden in het Spaans vertaald door ...ese. Voor mannelijke zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. Zegt u het enkele keren na. S. S. S. De Nederlandse woordjes die en dat worden in het Spaans weergegeven door essa. Voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. Zegt u eens na. Essa. Essa. Essa. Het Nederlandse woordje die wordt in het Spaans vertaald door esos. Voor mannelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Zegt u het na. Essos. Esos. esos. Esos. Het Nederlandse woordje die wordt in het Spaans weergegeven door... Esas. ...voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Zegt u het weer even na. Esas. Esas. Esas. Zeg nu ook de volgende voorbeelden na. Ese hotel. Dat hotel. Ese buzong. Die brievenbus. Esa plaza. Dat plein. Esa carta. Die brief. Esos cuchillos. Die messen. Esas mujeres. Die vrouwen. Hier volgt een aantal nieuwe woorden. Zegt u ze na. El vestido. El vestido. De jurk. El traje de baño. El traje de baño. Het badpak. La blusa. La blusa. De blouse. La falda. La falda. De rock. El pantalón. El pantalón de broek amarillo amarillo geel gris gris Grijs. rojo rojo rood blanco blanco wit negro negro zwart We gaan deze woorden oefenen. De rok. La falda. Wit. Blanco. Het badpak. El traje de baño. Rood. Rojo. De broek. El pantalón. Grijs. Gris. De jeuk. El vestido. Zwart. Negro. De blouse. La blusa. Geel. Amarillo. De Spaanse uitdrukkingen. Me gusta. En. Le gusta kunnen respectievelijk ook betekenen ik vind het leuk en hij, zij, u, vindt het leuk. We gaan deze nieuwe uitdrukkingen en de nieuwe leerstof toepassen in een oefening. U bent nu in een winkel en praat met de verkoopster. La dependienta. La dependienta. Buenos dias, señora. Que desea usted? Usted hebt u witte blouses? ¿Tiene usted blouses blancas? Le gusta esta blouse? Nee, deze blouse vind ik niet leuk. Hoeveel kost die blauwe blouse? No, esta blouse no me gusta. ¿Cuánto cuesta esa blusa azul? 450 pesetas. Ook wil ik een zwarte broek. Ik vind deze leuk, maar hij is groen. ¿Hebt u deze broek ook in het zwart? También quiero un pantalón negro. Me gusta este, pero es verde. ¿Tiene usted ese pantalón también en negro? Lo siento, señora, no tenemos pantalones negros. Hierro komen nog enkele nieuwe woorden, zegt u ze na. El algodón. El algodón. De katun. La seda. La seda. De zijde. La lana. La lana. De wol. El cuero. El cuero. Het leer. Zegt u nu de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Het leer. El cuero de katoen el algodón de wool la lana de zijde la seda zegt u eerst de voorbeeldzinnetjes eens na een bolso de cuero een leren tas Un vestido de algodon. Een katoenen jurk. Dos faldas de lana. Twee wollen rokken. Tres vestidos de seda. Drie zijden jurken. Als we willen aangeven dat een voorwerp van een bepaalde stof is gemaakt, dan gebruiken we in het Spaans het voorzetsel de... In de volgende oefening gaat u een cadeau kopen voor uw vrouw, die jarig is. We leren er eerst dan vier nieuwe woorden bij, die we in deze oefening zullen gebruiken. Zegt u die nieuwe woorden na. El color. El color. De kleur. Para. Para. Voor. Que. Que. Welk? Algo más. Algo más. It's mere. We gaan nu weer enkele nieuwe woorden leren. Zegt u ze na. El almacén. El almacén. Het warenhuis. El piso. El piso. De verdieping. La planta baja. La planta baja. De begane grond. La sección. La sección. De afdeling. El zapato. El zapato. De schoen. Los artículos de cuero. Los artículos de cuero. De lederwaren. El bikini. El bikini. De bikini. El anuncio. El anuncio. De aankondiging. La semana. La semana. De week. Desde. Desde. Vanaf. Especial. Especial. Speciaal. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans. De lederwaren. Los artículos de cuero. De verdieping. El piso. Speciaal. Especial. de begane grond, la planta baja, het warenhuis, el almacén, de bikini, el bikini, vanaf, desde, de aankondiging.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 está abierto is open la rebaja la rebaja the cutting. el probador el probador the pascamer la sección de zapatos la sección de zapatos. De schoenenafdeling. La sección de artículos de cuero. La sección de artículos de cuero. De lederwarenafdeling. Dit is les 14 van uw cursus, geprogrammeerd levenspaans. We beginnen deze les met de namen van de maanden. Zegt u ze na. Enero. Enero. Januari. Febrero. Febrero. Februari. Marzo. Marzo. Maart. Abril. Abril. April. Mayo. Mayo mei junio, junio, juni juni juni juli juli agosto, agosto, augustus augustus augustus september september september oktober oktober, October. november, november, december. december, december. Nu zegt u zelf de namen van de maanden in het Spaans. juni, junio, december, december januari enero juli julio mei May, mayo november noviembre februari febrero augustus agosto april abril oktober Oktober. Maart. Marzo. September. September. We leren ook de namen van de jaargetijden. Zegt u maar na. Las quatro estaciones del año. Las cuatro estaciones del año. De vier jaargetijden: La primavera. La primavera. De lente. El verano. El verano. De zomer. El otoño. El otoño. De herfst. El invierno. El invierno. De winter. We oefenen deze nieuwe woorden. De winter. El invierno. De zomer. El verano. De herfst. El otoño. De lente. La primavera. De vierjarige tijden. Las cuatro estaciones del año. De Nederlandse vraag, welke datum is het vandaag, geven we in het Spaans weer door... Que fecha es hoy? Zegt u het eens na? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Op deze vraag antwoorden we bijvoorbeeld... Hoy es el 14 de julio. Vandaag is het 14 juli. We gaan dit toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen weer in het Spaans. Welke datum is het vandaag? ¿Qué fecha es hoy? Vandaag is het 13 maart. Hoy is el 13 de marzo. Vandaag is het 30 juni. Hoy is el 30 de junio. Vandaag is het 3 mei. Hoy is el 3 de mayo. Vandaag is het 17 november. Hoy es el 17 de noviembre. Vandaag is het 26 september. Hoy es el 26 de septiembre. Vandaag is het 5 februari. Hoy es el 5 de febrero. Vandaag is het 12 december. Hoy es el 12 de diciembre. Vandaag is het 15 oktober? Hoy es el 15 de octubre. Let op, de zin. Vandaag is het 1 maart. kunnen we in het Spaans op twee manieren weergeven. Hoy es el 1 de marzo. Hoy es el primero de marzo. Het Nederlandse telwoord 1000 is in het Spaans mil. Zegt u het enkele keren na: mil. 1.000, 1.000. Het getal 1635 is in het Spaans... 1.635. In het Nederlands kunnen we zeggen 1635. Dit kan niet in het Spaans. Zegt u de volgende getallen in het Spaans. 1.500. 1.450. 1745. 1282. Met de duizendtallen kunnen we ook de jaartallen aangeven. Als we een brief schrijven en deze dateren, bijvoorbeeld Alicante, 22 augustus 1980, dan schrijven we in het Spaans: Alicante, 22 de agosto de 1980. En we zeggen dan. Alicante, 22 de agosto de 1980. Leefst u de volgende dateringen in het Spaans. Alicante, 2 juli 1982. Alicante, 2 de julio de 1982. Madrid, 25 januari 1985. Madrid, 25 de enero de 1985. Toledo, 13 oktober 1983. Toledo, 13 de octubre de 1983. Eerst leren we twee nieuwe werkwoorden. Zegt u ze na. Escribir. Escribir. Escribir. Schrijven. Suir. Suir. Suir. Naar boven gaan. Dit zijn twee regelmatige werkwoorden die eindigen op IR. We behandelen nu de vervoeging van deze twee werkwoorden. Zegt u maar na. subo. Ik ga naar boven. Tu subes. Jij gaat naar boven. El sube. Hij gaat naar boven. Nosotros subimos. Wij gaan naar boven. Vosotros subís. Jullie gaan naar boven. Ellos suben. Zij gaan naar boven. Yo escribo. Ik schrijf. Tu escribes. Jij schrijft. El escribe. Hij schrijft. Nosotros escribimos. Wij schrijven. Vosotros escribís. Jullie schrijven. Ellos schrijven. Zij schrijven. We leren er een paar nieuwe woorden bij. Zegt u ze na: el traje. El traje. Het kostuum. La corbata. La corbata. De das. La camisa. La camisa. Het overhemd. El abrigo. El abrigo. De mantel. De overjas. Los calcetines. Los calcetines. De sokken. El jersey. El jersey. De trui. El regalo. El regalo. Het cadeau. El dinero. El dinero. Het geld. Nuevo. Nuevo. Nieuw. We gaan deze woorden oefenen. Het geld. El dinero. De das. La corbata. De sokken. Los calcetines. Het kostuum. El traje. Nieuw. Nuevo. De mantel. De overjas. El abrigo. Het overhemd. La camisa. Het cadeau. El regalo. De trui. El Gersé. Het Nederlandse werkwoord nodig hebben is in het Spaans necessitar. Zegt u het eens na? Necessitar. Necessitar. Necessitar. Dit is een regelmatig werkwoord op ar. U kunt het werkwoord dus zelf vervoegen. Ik heb nodig. Necesito. Jij hebt nodig. Necesitas. Hij heeft nodig. Necesita. Wij hebben nodig. Necesitamos. Jullie hebben nodig. Necesitais. Zij hebben nodig. Necesitan. Het Nederlandse woordje waarom is in het Spaans. Porqué? Zegt u dit ook even na? Porqué? Porqué? Porqué? De volgende uitdrukkingen hebben we al geleerd. ¿Cuántos años tienes? Hoe oud ben je? Tengo 17 años. Ik ben 17 jaar. Zegt u ook de volgende zinnen na? Cuántos años tiene Carlos? Hoe oud is Carlos? Tiene 25. Hij is 25. Y cuántos años tiene usted? En hoe oud bent u? Als we willen zeggen, hij wordt dertig jaar, dan gebruiken we in het Spaans het regelmatige werkwoord cumplir. Zegt u het eens na. Cumplir. Cumplir. Cumplir. Zeg de voorbeeldzinnen na. En febrero cumplo 16 años. In februari word ik zestien jaar. ¿Cuántos años cumples? Hoe oud wordt jij? Este verano cumple mi padre 60 años. Deze zomer wordt mijn vader 60 jaar. Cumplimos 18 años, ella en, enero, yo en, marzo. Wij worden achttien jaar, zij in januari, ik in maart. Años cumplís? Hoe oud worden jullie? Hoe oud worden jullie? dochters? años is sus hijas? Hoe oud worden uw dochters? Qué is es el cumpleaños de Pedro? Wat is Pedro jarig? Qué día es su cumpleaños? Wanneer is hij jarig? El 10 de enero is el cumpleaños de Pedro. 10 januari is Pedro jarig. El 10 de enero is su cumpleaños. 10 januari is hij jarig. In de leesles komen enkele woorden voor die we nog niet hebben geleerd zegt u ze na. el mes el mes de maand o o of entonces, entonces. dan caramba caramba dramos mas mas meer La verdad? La verdad? De waarheid.